5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En straks is minister Ploemen bij ons te horen over de hulp aan Syrische vluchtelingen. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Ewout de Jong. Met minder files op de snelwegen, Syrische synagogen geplunderd en ook Zuid-Korea verscherpte toon. De fileswaarde is in de eerste drie maanden van het jaar verder afgenomen. Het was volgens de ANWB het rustigste eerste kwartaal sinds 2006. Vooral rond Amsterdam en Utrecht stonden er kortere files. Er hadden nog minder files kunnen staan als er minder sneeuw was gevallen. Tijdens de ochtendspits op 15 januari stond er ruim 1.000 kilometer files op de snelwegen. En dat is een record. Veruit het grootste fileknelpunt is de A50 tussen Grijsoord en Ewijk. Daarna volgt de A28 tussen Nijkerk en Leusden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 Syrische rebellen namen vorig jaar de wijk rond de synagoge in... en sindsdien zijn er geregeld hevige confrontaties... tussen de strijders en het Syrische leger. D66 wil dat alle stationsgebouwen worden ondergebracht... bij spoorbeheerder ProRail.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 Volgens de NS zoekt D66 een oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Woordvoerder Trindhamer wijst erop dat een groot deel van de stations al in handen is van ProRail. En dat het andere vervoerders vrij staat daarin te investeren. De NS zegt verder dat het miljoenen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitbreiding van stations. Morgen praat de Tweede Kamer met staatssecretaris Mansveld over de toekomst van het spoor. Bij een grote brand bij een autosloperij in de Lier in Zuid-Holland komt veel rook vrij. Er zouden niet alleen autobanden, maar ook autobrakken branden. De rookpluim is te zien vanaf het knooppunt Spaanse polder op de A20. Inwoners van de Lier wordt aangeraden hun ramen en deuren gesloten te houden, meldt RTV West. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie is in Maastricht ook vandaag bezig met een groot forensisch onderzoek. In een veld bij de wijk Ambi staan tenten en politiecontainers. Er zijn bomen gekapt en er is gras gemaaid. Maar de politie laat nog steeds weinig los over het onderzoek... zegt verslaggever Sjoerd Duikaarts van de regionale omroep L1. Het is heel weinig dat ze loslaat. Het enige dat ze tot nu toe hebben bevestigd... is dat het niet om de vondst van een lijk gaat of een vermissingszaak. Maar dan blijft er dus nog een hele hoop open.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 Gisteren kondigde Noord-Korea aan dat het kernwapenarsenaal wordt uitgebreid. Zuid-Korea zegt dat de provocaties zeer serieus worden genomen. Dan het weer. Zonnige periode, maar vooral in het oosten ook stapelwolken. Er staat aan zee een vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht brede opklaringen en lichte vorsten rond min 3 graden. Morgen opnieuw veel zon en de middagtemperatuur tot 8 graden. De dag daarna geleidelijk meer bewolking. En vanaf donderdag kans op winterse neerslag. Dan krijgt u de verkeersinformatie. Dennis mooi, je had een behoorlijk lange lijst net. Ja, het is nog steeds een flinke lijst voor zo'n tweede Paasdag. Uh, veel vertraging bij de Botlektunnel, tunnel, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoeverlaken en Bunschoten 5 kilometer. En op de A6 muiden Lelystad. Tussen Almere buiten Oost en Lelystad 4 kilometer door een ongeluk. Er is er maar één rijstrook open. A9, ook maar Amstelveen, tussen Haarlem-Zuid en het knopend Raasdorp 2. En dan de A15 vanuit de Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en de Botlektunnel staat het zo goed als over zes kilometer, want de Botlektunnel is afgesloten. Ze zijn daar de lenzen van de bewakingscamera's aan het schoonmaken. Je kan er langs via de Botlekbrug, maar dat levert hier wel een half uur vertraging op. Straks als deze buis klaar is, gaan ze aan de andere kant beginnen. Dus dan gaat de tunnelbuis richting Europoort dicht. En per buis zijn ze zo anderhalf uur aan het poetsen. De A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, daar staat bij Amersfoort 4 kilometer. En op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem staat 3 kilometer. En op de N201 vanuit Zandvoort. Staat het voor Heemstede vast over 6 kilometer. Het NOS Radio in journal. Lucella Caraso. Vijf minuten over vijf. Het is een dag waarin extra aandacht gevraagd wordt voor slachtoffers van de oorlog in Syrië. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking is in Libanon om daar te praten over hulp aan Syrische vluchtelingen die daar naartoe zijn gegaan. En zij zag hoe slecht de omstandigheden zijn waarin de vluchtelingen moeten leven. Ah, Wat? We hebben niks, maar we betalen wel. 200 dollar per jaar aan huur voor dit stukje grond waar onze tent op staat. Er komt 100 dollar per jaar voor water bij. Uh, 20 voor de elektriciteit, voor het ene lampje wat brandt in uh, de tent. Waar deze vrouw uit Aleppo op dit moment praat met uh, die minister. Kinderen die staan eromheen. Oude kinderen ook, waarvan ze zegt dat ze maar met heel veel moeite werk kunnen vinden in Libanon. Omdat er zoveel vluchtelingen zijn. En uh, het kost dus allemaal geld. Oké, okay. en so, the water is the water van de well dat we just saw? Sorry? Is de water de water van de well that we just zoom? Het is een heel klein tentje in een kamp met ja, het zijn eigenlijk een soort frames die met doeken die volgens mij voor andere dingen bedoeld zijn, uh, bespannen zijn. Buiten het kampje zijn geulen in de grond gegraven voor de irrigatie. Aan de rand staat een watertank die dan af en toe gevuld wordt... waar mensen met emmers langskomen om water te halen voor in die tent. Het is een volstrekt troosteloze bedoeling. En een van de redenen is omdat het geen officieel tentenkamp is... Die zijn er niet in Libanon. Deze mensen hebben zich ook niet geregistreerd bij de VN. Nee, dat hebben we niet. We hebben het echt wel geprobeerd. legt zij uit, maar ook haar zonen. We zijn in uh, twee plaatsen geweest. We hebben uh, onze namen achtergelaten. Maar vervolgens horen we er nooit meer wat van. Er is geen centrale registratie van vluchtelingen in Libanon. Of die is er wel, maar die is niet goed georganiseerd. Geen tentenkampen waar iedereen opgevangen wordt. 400.000 geregistreerde vluchtelingen. Nou, Hier in deze tent zitten de dus al zeven die niet geregistreerd zijn. Het werkelijke aantal ligt dus veel hoger. So, um, maybe... ...een oproep van de minister om zich wel te registreren. Want, zegt ze, dan weten we waar jullie zitten, so hoeveel vluchtelingen er zijn... ...en dan kunnen we veel makkelijker hulp verlenen. Indrukken? Veel. Ja, heel veel indrukken. Vooral heel veel mensen. Er komen elke dag meer mensen aan. We zagen net ook twee bussen weer arriveren. En iedereen doet wat hij kan. Uh, Libanon is toch een beetje vergeten als... Uh, ja, Opvangplek voor zoveel vluchtelingen uit Syrië. Vooral omdat veel mensen ook bij familie en bekenden onder, uh, ondergebracht zijn. Maar ze zijn illegaal, hè, deze kampjes. Want een groot kamp zoals in Jordanië hebben ze hier niet. Nee, ze hebben vooral dit soort kleinere kampjes. Die dijden wel enorm uit. Um, en ja, iedereen doet enorm zijn best om te zorgen... dat mensen nou, schoon water hebben. Dat er eten is, dat er kleren is. Medische zorg. Um, maar dat is heel hard werken. En um, ja, je, je hoort soms ook de wanhoop in de, in de stem van de hulpverleners. Is het niet veel makkelijker om dat allemaal centraal in één kamp te hebben? Ja, daar heeft Libanon niet voor gekozen. En de hulpverleners doen wat ze kunnen, gegeven deze constructie. En mensen eh, worden gevraagd om zich wel te registreren... zodat iedereen weet hoeveel mensen er zijn. En U heeft ze ook gesproken die dat niet doen? Ja, ik heb ook mensen gesproken die dat niet doen. Vooral om praktische redenen, want ze moeten lang in de rij staan. Uh, en mensen, mannen proberen natuurlijk werk te vinden... en besteden hun tijd liever daaraan, want dat is al hartstikke moeilijk. Dus er wordt nu met mannenmacht gewerkt... om die registratieprocedures te vergemakkelijken. Maar het is wel belangrijk dat mensen laten weten dat ze hier zijn, want dat betekent dat we ook een beter beeld krijgen van wat er nodig is. Wat, wat, wat, wat is er nodig? Wat zeggen mensen tegen u? Wat is de grootste nood? Alles is er nodig. Er sprak, ik sprak een man en die zei, ja weet u, ik ben eigenlijk gewoon net als u. Ik had ook gewoon een paar maanden geleden nog een, gewoon een auto en een huis en een winkel. En we leefden gewoon ons leven. En we zijn halsoverkop kop moeten vluchten en nu zitten we hier. En dan kijken ze naar u, een minister uit Nederland, en dan zeggen ze, kom maar. Ja, en allicht doen ze dat. Dus ik, het staat buiten kijf dat ik wel een extra bijdrage ga doen. Want we kunnen mensen hier niet zo stuk laten. En dat is dan hulp verlenen in het klein. Een groepje kinderen die staat om de minister heen. En dan uh, doet ze even mee met een spelletje. Niemand weet volgens mij precies wat het uh, voor een spelletje is. Maar ze hebben er wel een rol in, met z'n allen. Sander van Hoorn was bij het bezoek dus van minister Ploemen aan Libanon. Extra geld voor Syrië is het idee. Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties is inmiddels een week open. En vanavond is de grote tv-actie. Jeroen de Jager is bij de voorbereidingen. Jeroen, wat is uh, het, het streefbedrag van deze actie? Ja, wil eigenlijk helemaal niemand zeggen. Ik heb net uh, gesproken hier met uh, mensen van de SAO. Uh, die willen ni niet zeggen. Ik was vanmiddag uh, ergens. Uh, daar wilden ze het ook niet zeggen. Uh, ik heb gepraat ook met iemand van het callcentrum. Er zitten vanavond 240 mensen over vier locaties in callcentra. Anderhalf uur uh, alle donaties in ontvangst te nemen. Nou, dan kun je een beetje gaan rekenen. Maar uh, ja, hele grote bedragen. Want we hebben wel eens van die shows gehad waar uh, tientallen miljoenen zijn opgehaald. Ja, het is de vraag een beetje. Uh, bij de SAO, het acties. Centrum, een team van ongeveer uh, tien mensen die de afgelopen anderhalve week uh, de boel inhoudelijk hebben voorbereid, wilden ze er dan ook, in ieder geval, niet zo over kwijt. Barbara Bosma van de SRO wat doen jullie hier in dit zaal? Want hier zit het actieteam, hè? Ja, wij zijn de afgelopen twee weken bijna dag en nacht bezig geweest om deze campagne op te zetten. Dus we hebben uh, banners laten maken die doorgeplaatst kunnen worden. We houden de Twitter-accounts bij, zodat we meteen kunnen antwoorden als mensen vragen hebben. Wordt er al veel getwitterd eigenlijk op dit moment, uren voordat de actie begint? En nu loopt het heel erg op. Sinds gisteravond zien we dat er echt weer een piek in het aantal twitteraars is. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. waar de gaat de... het dan over? Uh, mensen uh, geven aan elkaar door dat ze moeten storten op giro 555. Uh, ze stellen natuurlijk ook vragen aan de SAO. Uh, uh, ja, ze willen weten wat, wat gebeurt er nou straks gebeurt, waar gaat mijn geld naartoe? Nou, dat gaat uh, naar directe hulp, naar noodhulp voor uh, slachtoffers van Syrië. Ja, oké. Okay. Gaan we ook nog even naar uh, Madelon Caboter. Um, wat, uh, wat is jouw rol hier? Ik ben de actiecoördinator van uh, deze actie. Oké. Okay. Um, Syrië lijkt mij ingewikkeld. Jij werkt normaal bij uh, UNICEF. Jullie werken al in het land met de vluchtelingen die daar, die daar al twee jaar zijn. Lukt het in die twee jaar om de hulp te verlenen die nodig is? Nou, de, de vluchtelingenstroom is sinds december verdubbeld. Dus de afgelopen periode is hier enorm hard uh, omhoog gegaan. Dus het is ontzettend belangrijk voor ons om uh, nu die hulp te bieden. We zijn dat ook al uh, de afgelopen twee jaar aan het doen. En we doen daarbij wat we kunnen in een hele complexe ramp. En welke problemen kom je tegen als Unicef daar in dat land, in Syrië? om de, de hulp op alle plekken te krijgen waar het nodig is. Dat is een uitdaging. Uh, maar daarbij zijn we heel realistisch... en proberen we zo goed mogelijk de hulp te bieden die we, die we kunnen aanbieden. Maar dat is dus de vraag. Ik hoor je nu zelf zeggen dat het heel lastig is... om uh, de hulp op de plekken te krijgen waar het nodig is. Daar waar we kunnen komen, daar zijn we ook... En daar waar we nog niet kunnen komen vanwege bijvoorbeeld uh, gevechten die plaatsvinden... of frontlinies die verschuiven, daar, daar hebben we dan even geen toegang. Maar zodra die toegang er weer is, dan gaan we daar naartoe. Het grootste deel van de vluchtelingen is, is in Syrië zelf, in het land zelf. En die, daarbuiten, uh, ja, die zijn wat makkelijker te bereiken, denk ik, in, in Libanon. En in Turkije, waar gaat nou dit geld naartoe? Nou, we hebben besloten met elkaar dat 50% van de gelden binnen Syrië wordt besteed en 50% buiten Syrië. We zien dat die vluchtelingenstroom hard op gang komt en ook dus mensen van binnen naar buiten Syrië uh, vertrekken. We proberen beide groepen Syriërs goed te helpen. En mag ik nog vragen naar een streefbedrag vanavond? Nee, we hebben geen enkel idee wat we gaan ophalen. We hebben ook geen streefbedrag, we willen vooral zoveel mogelijk... Ik geloof er helemaal niks aan. Volgens mij hebben jullie hier in het actieteam best wel eens een keer een bedrag met elkaar genoemd. Ik kijk je diep in je ogen, we hebben geen bedrag genoemd. Nee, absoluut niet. Wij willen vooral mensen vragen om zoveel mogelijk te geven, want we kunnen echt alles heel goed gebruiken. Dus geef op Giro 555. Verslag hoorde u van Jeroen de Jager. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Avondspits, Dennis mooi bij de ANWB. Dennis, ben je er? Dennis is er nog niet. Nou, uh, het was een hele lange lijst. Ik ga hem niet herhalen. We horen hem gewoon straks nog eventjes. We gaan dan eerst praten over Noord- en Zuid-Korea. Want de oorlogzuchtige taal tussen die twee landen wordt steeds scherper. Ook Amerika bemoeit zich er stevig mee. Ze sturen nu gevechtsvliegtuigen die kant op. Vorige week stuurde Washington al twee bommenwerpers. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, Vorige week dat dus, nu die gevechtsvliegtuigen. Wat uh, wil Obama bereiken met dit militair machtsvertoon? Washington wil vooral aan Kim Jong-un duidelijk maken dat het zijn dergelijke de taal serieus neemt. Dat dit allemaal geen spelletje is. Eerder al heeft het Pentagon de verdediging tegen intercontinentale raketten opgeschroefd. Met het plaatsen van extra onderscheppingsraketten op Alaska in Californië. Nou, in principe, dat zijn natuurlijk allemaal passieve wapens. Nou, met deze vliegtuigen toont Washington dat het ook echt een klap kan uitdelen. En er worden ook nog eens de meest moderne vliegtuigen gestuurd. Die stealth toestellen om... Kim jong Un aan te herinneren dat zijn eigen luchtmacht... gewoon een schroothoop is uit de jaren 50, 60. Met andere woorden, dat hij in het geval van een confrontatie kansloos is. Dat willen ze even laten zien. Z zijn ze niet bang in het Witte Huis dat het hierdoor wellicht verder escaleert? Ja, militairen geven dan altijd het standaard antwoord. Hè. We houden overal rekening mee. Maar is de vraag, zit Obama nu te wachten op een nieuwe oorlog? Nou, kijk, hij is natuurlijk met heel veel moeite nu bezig... om een, een einde te maken aan de oorlog in Afghanistan. Hij heeft natuurlijk eerder al zijn troepen allemaal teruggetrokken uit Irak. Hè. Allemaal ook om te besparen. Hè. To do some nation building at home, zoals hij dat zegt. Dus op een nieuwe kostbare oorlog... die kan Obama echt gestolen worden, denk ik. Maar hij wil natuurlijk absoluut nooit het verwijt krijgen hij die dit allemaal op zijn beloop heeft gelaten. En ik denk dat het, het Pentagon en het Witte Huis er oprecht op hopen dat dit afschrikwekkende effect, dat dat voldoende is om deze crisis te bedwingen. Messel de Jong, dankjewel. Ik praat verder met hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker. Goedemiddag. Goedemiddag. Een nieuwe oorlog kan Obama gestolen worden. Um, hoe, hoe ziet u het? Wat kan het effect van die gevechtsvliegtuigen zijn? Een nieuwe oorlog. Toch wel, escalatie? Ja. Ja, daar ben ik wel bang voor. Uh, het, ho het hoeft niet te gebeuren. Maar het inzetten van deze F-22 uh, straaljagers is een heel duidelijk teken aan Noord-Korea. Dat het Amerika heel serieus is. En dat, uh, dat oorlog een, uh, echt een optie is. En, en wat zou er dan moeten gebeuren om het zover te laten komen? Om het oorlog te laten ja, komen? of hoe kan je het voorkomen? <laughs> voorkomen... Um, luisteren naar Zuid-Korea. Ik vind dat Zuid-Korea veel verstandiger omgaat met, uh, met de dreiging vanuit Noord-Korea. Aan de ene kant zijn ze zeer ferm ten opzichte van elk dreigement dat uit het noorden komt. Um, ze zeggen dat ze zullen terugslaan, en hard ook, als Noord-Korea iets zou doen. Aan de andere kant zijn ze ook heel duidelijk in het openhouden van de weg naar onderhandelingen. Dus zij provoceren op, niet? Zij provoceren op dit moment helemaal niet... En dat is een heel verschil met Amerika. Want wat Amerika nu heeft gedaan, kan ik niet anders zien dan als een provocatie. En wat is, denkt u, de reden dat, dat Amerika dat doet... terwijl Zuid-Korea dat niet doet? Want je zou zeggen dat ze overleggen, want ze hebben het uiteindelijk hetzelfde doel. Nou, nou daar heb ik een vragen bij. Ik weet niet of ze allebei hetzelfde doel hebben. Kijk, Zuid-Korea is natuurlijk het buurland van Noord-Korea. Ze zijn gewend om, uh, om met Noord-Korea om te gaan en ze doen het ook veel beter... Dan, uh, ...dan Amerika op dit moment. Amerika heeft ook weinig te verliezen bij een escalatie. Zuid-Korea heeft alles te verliezen. Um, en daarbij denk ik dat Obama zich laat adviseren door de verkeerde mensen... ...die hem blijven voorhouden dat als er maar genoeg druk wordt uitgeoefend... ...Noord-Korea vanzelf zal ineens toorten, als een soort kaartenhuis. Ja, want dat zei u al een keer eerder, hè, als ik me niet ja. vergis. Van, hij heeft zich omringd met, met mensen die eigenlijk niet zoveel verstand hebben... ...van de beide Korea's. Ja, dat, uh, dat blijkt nu wel weer. Ja, dat zijn mensen die al dertig jaar lang beweren... dat Noord-Korea op punt staat in te storten. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is een heel gevaarlijk uitgangspunt, denk ik. En durft Zuid-Korea dan ook niet tegen Washington te zeggen... joh, uh, laat alsjeblieft die vliegtuigen thuis, want dat gaat niks helpen? Nou, het probleem is, Zuid-Korea is heel goed in staat om, uh, om assertief te zijn... ook naar Amerika toe, al, al zullen we dat denk ik niet makkelijk in de, in de media terugvinden. Uh, achter de schermen gebeurt dat wel. Uh, maar het probleem is dat als dit op een oorlog zou uitdraaien, dat Amerika het opperbevel heeft. Ook over het Zuid-Koreaanse leger. Dus de handen van Zuid-Korea zijn. dan niet helemaal gebonden, maar hun. hun uh, bewegingsruimte is, is wel beperkt wat dit betreft. Dus ze zullen niet, en dat is ook trouwens, het zou een positie ten opzichte van Noord-Korea ook verzwakken. om al te duidelijk tegen Amerika in te gaan. En om terug te komen bij mijn eerdere punt. hoe, ja, hoe kan het, je hoopt het niet natuurlijk, maar hoe kan het tot de oorlog komen? Want er moet iemand als eerste gaan bewegen. Uh, ja. wat, wat zou er, welke actie van Noord-Korea zou tot die aanval van Amerika kunnen leiden? Ja, um, het kan van alles zijn. Het kan, zoals tweeënhalf jaar geleden is gebeurd, een aanval op Zuid-Koreaans grondgebied zijn. Op een, op een, op een uh, afgelegen eilandje. Het kan een cyberaanval zijn weer. Die deze keer wel duidelijk naar Noord-Korea terug te leiden is. Um, het kan het vermoeden zijn dat Noord-Korea zich klaarmaakt om de kernbom in te zetten. Daar heeft Zuid-Korea zelf ook van gezegd dat ze dan zouden overgaan tot een preemptive strike. Als daar duidelijke uh, aanwijzingen voor zijn. Het, het kan van alles zijn. Um, maar het initiatief hoeft niet bij Noord-Korea te liggen. Als je, je F-22 straaljagers richting het Koreaanse schiereiland stuurt in deze extreme gespannen toestand dan kan ik me voorstellen dat het uh, dat initiatief wel eens bij Amerika kan liggen. En daar maak ik me zorgen over. Dat dus dat dus eigenlijk niet... al een oorlogsdaad op zichzelf nee, is? nou dat die oorlogsdaad er nog komt. Ik weet, ja, ik, ik weet niet dus dat Amerika ze zonder, van... zonder directere ja. aanleiding dan nu uiteindelijk besluiten ja. acties uit te gaan voeren? Ja, dat, dat zou mogelijk zijn. Dus ik denk, ik, ja, ik heb het dan ik, ik, heel, heel, heel vaak gezegd, zeker de laatste tijd... Um, en uh, Dit is toch echt wel het moment voor de internationale gemeenschap... om in actie te komen en, te, en ook naar Amerika toe te laten weten... dat dit niet de manier is om verder te gaan. Dit is het moment voor de EU om te zeggen... wij gaan bemiddelen en we zorgen dat dit een, uh, een wat minder gespannen toestand wordt. Het is duidelijk dat nog Noord-Korea, nog de VS een stap terug zullen doen. En Zuid-Korea doet wat het kan. Ik vind, ik vind het voor een president die een maand geleden is aangesteld... vind ik het uh, wonderbaarlijk hoe ze zich houdt onder alle druk... Um, maar Zuid-Korea kan dit denk ik niet alleen af. Daar is de, daarvoor zijn de, is de inzet te hoog. En wat is uw indruk van, van de Noord-Koreaanse leider? Hoe die het aanpakt? Nou, ik weet niet of hij het is die het aanpakt. Hij is het gezicht van de macht. Is hij echt um, de macht zelf? Dat betwijfel ik. Er zit een heel blok achter hem. Um, het is dus heel moeilijk om, om te duiden wie, wie precies wat doet op dit moment. Ja, ik vind het wat, wat Noord-Korea heeft gedaan afgelopen maand extreem onverstandig. Dit valt niet goed te praten. Uh, dus laat daar geen, uh, geen onduidelijkheid over bestaan. Het begon natuurlijk met de raketlancering. Nou, Daar kan je nog over zeggen dat dat inderdaad een satelliet was. De kernproef was duidelijk gericht op het ontwikkelen van een kernbom... die eigenlijk het liefst zou worden gebruikt in, in de VS. Dat heeft Noord-Korea zelf zo gezegd. De, orde, de taal, die, de dreigementen die Noord-Korea keer op keer blijft uitslaan... die zijn, laten ook niks aan duidelijkheid uh, over. Dus nee, Noord-Korea uh, Noord pakt dit volkomen verkeerd aan... Um, dat is absoluut zo. Maar ik denk dat um, onze reactie van de VS, van de internationale gemeenschap, ook um, um, niet juist is geweest. Nee, want, want u wijst op de Europese Unie en dan denk ik, nou die zijn vooral eigenlijk bezig met, met Cyprus en allerlei binnenbrandjes in Europa te ja, blussen. Ja, nee, absoluut. Um, dus, um, als en is als hier als zienus... wel voldoende kennis ook ja. ervan, hè? Hebben wij niet hetzelfde probleem als Obama? Nee, dat probleem hebben wij niet. We hebben genoeg experts. We hebben Remco Breuker, maar. bijvoorbeeld. Nou, in Europa heeft gelukkig heel veel Noord-Korea-experts... die echt weten wat waar ze het over hebben. Niet, niet altijd met elkaar eens zijn, maar ze weten wel wat er speelt... en die kan je inzetten in verschillende landen. Um, en dat is, denk ik, dat kan heel goed. En afgezien daarvan is het, misschien klink ik nu iets te cynisch... het zou voor de EU helemaal niet slecht zijn... om even de aandacht te richten op iets anders dan Cyprus. We gaan eens kijken of we minister Timmermans kunnen bereiken. Meneer Breuker, dank u wel. Of heeft u al gesproken hierover, toevallig... Nee, nee, helaas niet. Ik ben, uh, ik ben bereikbaar. Oké, okay. Remco Breuker was dat. Dank u wel, hoogleraar Korea-studies. Graag gedaan. Hall the wind and whistles down the cold dark street tonight. And the people that would dance in to the music vibe and the voice.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 Amy McDonald, een uh, korte versie van This is Live. Het NOS Radio Engine Journal Sport. De Britse voetbalclub Sunderland heeft een nieuwe coach en die doet veel stof opwaaien. Het gaat om oud-voetballer Paolo Dicanio. Die bracht de Hitler goed uit een keer na een doelpunt en hij noemt zichzelf fascist. Voor oud-minister David Miliband is het de reden om op te stappen als vicevoorzitter van deze club. Club uit de Premier League. Diezelfde Dicanio won in 2001 de FIFA Fair Play Award. Omdat hij toen niet scoorde, toen de keeper van de tegenpartij zich blesseerde. With time running out and the game op poised at 1-1. DiCanio caught the ball, insisting that the keeper Paul Gerrard be treated. An act that brought a standing ovation from the Goodison Park crowd and demonstrated further DiCanio's flare for the unconventional. Hij kreeg destijds een staande ovatie. Onconventionele man. Raymond van der Gouw is keepers trainer van Vitesse. Speelde met Dicanio bij West Ham United. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, onconventioneel zou u hem ook zo omschrijven? Ja, ja het is uh, een hele kleurrijke man wat dat betreft. Uh, ja, ook al een beetje tegenstrijdig zo af en toe. Ja, want heeft, heeft u daar ook wel eens iets van meegekregen? Ja, uh, nou, ik heb uh, een jaartje met hem uh, samengespeeld bij West Ham United. En, uh, ja, als Paulo aanwezig is, dan, dan weet je ook dat hij er is. Hij laat zich horen, uh, hij heeft veel praatjes en uh, op die tijd fantastische voetballen. Uh, een persoonlijkheid. En deed hij destijds ook politieke uitspraken toen u met hem uh, voetbalde? Uh, niet dat ik mij kan herinneren. Nee, nee dat is... Uh, uh, maar Wat jullie hebben aangegeven een tijdje terug, dat was uh, voor de tijd al toen hij nog wat fanatieke supporter was in, uh, in Italië. Ja, want, want die Hitler-goed, dat was niet in de tijd uh, dat hij bij u speelde en dat hij zei uh, nee. dat hij fascist is, ook niet in uw nee. tijd? Nee, nee, dat, klopt. nee en, dat klopt. En als u dat nou later hoorde, dacht u toen: oh ja, ik kan me daar iets bij voorstellen of niet? Nou, het is, het is, ja, iets bij voorstellen. Uh, dat hij dat doet dan? <laughs> uh, ik had het niet, niet uh, gedacht, niet verwacht. Ik heb het later dus uh, wel begrepen. Maar uh, ja, het is een kleurrijke persoon. En hij staat voor zijn mening. Uh, ja, hij, hij, is, hij is gewoon duidelijk. En uh, heel fanatiek. Um, ja, Dat je je op die manier uit... ja, Dat, dat ligt aan hemzelf. Uh, niet iedereen uh, doet dat en durft dat. En uh, ja, dat... Dat, dat maakt hem ook wel weer uh, heel apart. En hij wordt nu coach van Sunderland, nou daar stapt dus ja. uh, een uh -huh. op. Die zegt daar wil ik ja. verder niks mee te maken hebben. Die krijgt trouwens ook ja. een baan in New York ergens, dus dat zal misschien ook nog wel uh -huh. meespelen. Uh, uh -huh. Past die bij Sunderland, want dat is volgens mij ook de, uw laatste club geweest, waar u heeft gespeeld. Uh, ja, ik, ik ben naar Kiezenkijnen geweest. Uh, ik heb daar ook op de Longleis gedaan aan het spelen. Uh, past die daarbij? Ja, goede vraag. Ik, ik zou het niet weten. Um, hij is ja, één keer, geloof ik, manager geweest in Engeland bij een, een, een, een lagere club. Um, het is wel een hele grote stad. Sunderland uh, staat er niet uh, geweldig voor. 16e. Ja, um, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. En misschien een stukje sprankeling, een beetje vuur uh, bij de groep, wat hij over kan brengen. Het uh, zou misschien wel de doorslag zijn om in de Premier League te blijven. Nou, maar zoals u zegt, weinig ervaring, dus het moet zich nog ja. bewijzen. Ja, ik, uh, ik, ik bekijk het met uh, belangstelling tegemoet. Wat Raymond van der Gouw, keeperstrainer van uh, Vitesse. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag.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 De politie heeft een amateurvoetballer van 29 uit OS aangehouden voor de mishandeling van een tegenstander afgelopen zaterdag. De man meldde zich vanmiddag zelf op het politiebureau. Hij zou zaterdag in Langenboom een 22-jarige tegenstander tegen zijn gezicht hebben geschopt. Nadat hij een rode kaart had gekregen. En Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Tweer krijgt u van Willemijn Hubert. Vanavond en ook vannacht is het overwegend helder en gaat het opnieuw vriezen met minima tussen de min 2 en lokaal min 5 graden. Er staat een matige, aan zeevrij krachtige noordoostenwind en het blijft dus droog. Morgen schijnt de zon volop en daardoor wordt het een graadje warmer nog dan vandaag, een graad of 8, lokaal misschien wel 9 graden. Wel staat er ook dan nog steeds die stevige noordoostenwind. Woensdag is er ook nog veel zon. Vanaf donderdag neemt de bewolking weer wat toe en loopt de neerslagkans ook iets op. Maar ook dan nog zal het op de meeste plaatsen droog blijven. Aan de temperatuur verandert er vooralsnog weinig. Het blijft s'nachts licht vriezen en overdag is het dan een graad of een zes. Maar in het weekend gaat de wind draaien en daarmee lijkt de tijd te gaan keren. Het wordt wel wisselvalliger, maar in de loop van volgende week ook wat warmer. Goed, dus hebben we Dennis mooi weer gevonden. Dennis, de files. Er staan er nu acht, zo'n dikke 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is druk vanuit Zandvoort op de N200 en N201 richting Haarlem. Um, dit zijn de andere bijzonderheden op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoeverlaak en Bunschoten 5 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Dus Almere, Buiten Oost en Lelystad staat 3 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Veel vertraging op de A15 vanuit de Europoort naar Rotterdam. Want de tunnel is in de richting van Rotterdam dicht. Ze zijn nog steeds bezig met het poetsen van de lenzen... van de bewakingscamera's in de tunnel. Het is aansluiten vanaf Rozenburg tot aan de Botlektunnel... over 6 kilometer. En dat kost je zo'n drie kwartier. Je kan er langs via de naastgelegen Botlekbrug. Door die file en door de afgesloten tunnel natuurlijk... loopt het ook vast bij Spijkenisse op de N218. Daar ook een half uur vertraging voor de aansluiting met de A15.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 Toerisme vieren, dat eh, hadden we al gehad, verkeersinformatie, vieren 750.000 buitenlanders Pasen in Nederland. En dat zijn er 100.000 minder dan vorig jaar. Therese Ariaans is van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik denk natuurlijk aan de kou, dat het daarmee te maken heeft. Uh, misschien ook met de economische crisis. Klopt allebei. En het vroege tijdstip van Pasen heeft er ook mee te maken. En is het ook echt nu een dieptepunt? Of uh, is het wel eerder geweest dat er, dat er minder mensen kwamen naar Nederland? De afgelopen twee jaar was Pasie iets later en was het mooier weer. Dus toen waren er iets meer uh, buitenlandse toeristen in, uh, in Nederland. Als je kijkt naar vijf jaar geleden... Toen viel het ongeveer uh, rond deze tijd, misschien zelfs nog iets eerder... maar was het echt een witte Pasen en toen waren het er iets minder. Dus het ligt eigenlijk een beetje in lijn met, uh, met de verwachtingen. En als je kijkt uh, wie er komt, hè? uit welke landen komen ze vooral? Nou, de buurlanden, uh, met name uit de buurlanden. Dus de meeste bezoekers uh, kwamen uit Duitsland... En dat wordt dan gevolgd door de Belgen en ook waren er veel Fransen dit, uh, dit jaar. Ja, en, en waar gingen ze met, met name naartoe? Waar zie je dat, dat de meeste toeristen zijn? Nou, de grote steden zijn eigenlijk altijd populair. En ook de kust was dit jaar, uh, was dit jaar populair. Hey. <lacht> dat ondan zal tegengevallen ze, zijn. <lacht> Nee, het is gewoon een dikke jas aan, en, uh, en dan is het eigenlijk nog prima te doen uh, aan de kust. Dat zijn de geluiden die we, die we hoorden. 100.000 minder dan vorig jaar, in ieder geval. Therese Ariaans, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. En de paastoeristen die in de buurt van die kust waren, die konden uh, ook naar Zandvoort. Daar waren namelijk de paasraces, de traditionele start van het seizoen. Er waren wat verontrustende verhalen over onbetaalde rekeningen. Er was zelfs een dreigend faillissement waarover gesproken werd. Toch, het circuit van Zandvoort heeft de winter overleefd. Opvallend was wel dat er veel mensen op de tribune zaten... en weinig auto's op het circuit waren te zien. En dat komt toch echt door die economische situatie. Om nou te zeggen dat het op de tribunes en in de duinen chokvol is? Nee, dat nou ook weer niet. Maar er zijn veel mensen naar het circuit gekomen. Alleen zien ze bij vlagen erg lege startvelden. Daar is geen ontkomen aan, de crisis slaat hard toe. Absoluut. Circuitdirecteur Erik Weijers. Het zijn natuurlijk niet de makkelijkste tijden in de autosport. De budgetten staan natuurlijk bij veel deelnemers en teams onder druk. Maar goed, de zon schijnt nu, iedereen heeft naar zijn zin... Laat dat een voorteken zijn van voor een heel mooi seizoen. Het seizoen is gestart, het ei is gelegd. <laughs> ja, een mooi kuikenvermaker. <laughs> er viel mij één ding op vanochtend. De parkeerplaats was vol. Ja, dat vind ik allemaal een goed teken. <laughs> dat betekent dat uh, ondersport leeft en dat mensen graag naar de zand moeten komen. Het is best druk, hè? Ja, heerlijk. Ja. Ja, ik weet nog niet het officiële aantal, maar ik denk dat zeker tegen de 20.000 bezoekers hier vandaag. Dat geeft de burger moed? Absoluut. Ja, u, het circuit, heeft zware maanden achter de rug, hè? Met zelfs verhalen over, zouden ze het overleven allemaal? Ja, nou, dat was allemaal wel iets te dik aangezet. Uh, maar de toon was gezet? Ja, dat klopt. En het is eigenlijk onterecht. Uh, want het is uh, voortgekomen uit een uh, zakelijk conflict dat wij met een partij hebben. Uh, wat een rechtszaak is geworden. Uh, en dat is in het nieuws gekomen. En dat is heel vervelend. Uh, dat helpt zeker niet in deze tijd. Maar het circuitpark Zandvoort is een kerngezond bedrijf. We uh, hebben vorig jaar zelfs meer winst gemaakt dan het jaar daarvoor. En ook voor komend jaar ziet dat er gewoon solide uit. En uh, weten wij zeker dat wij hier uh, ja, de boende stand blijven te houden. Terwijl buiten de Suzuki's over het circuit dansen van links naar rechts. Om de banden op te warmen. Zit Frans Verschuur binnen... Op een stoeltje naar drie tv-schermen te kijken. Verschuur runt raceteams. Dat doet hij al jarenlang. Alleen heeft hij het nu beduidend minder druk dan voorheen. Voor mij is dit het rustigste te laten wat ik meemaak. Het is echt uh, ja, ongelooflijk. Hoe komt dat? Ja, toch uh, de recessie. Men wil toch blijven rijden. Je zoekt steeds naar goedkopere auto's. En waar het zeg maar, nog betaalbaar is. De Burando uh, is zo'n cup. Waar alles eigenlijk mag rijden wat er is. Dus je ziet ook veel nieuwe mensen komen die, die nog snel het hadden staan. Die hoeven niet bij teams, die doen het zelf. Die komen in een aanhangertje, eigenlijk wat we in de tachtige jaren ook deden. En uh, de, vroeger hadden we sponsors die haken af. En nu hebben we mensen die zelf wat gespaard hebben. En uh, de plaatselijke uh, Friet van Piet die helpt mee om iedereen uh, rond te laten rijden. Het heeft ook zijn charme toch? Ja, zeer zeker. Ik ben zelf ook zo begonnen. En, uh, ja, natuurlijk heeft dat zijn charme. En, en het zal wel weer een keer veranderen. Zolang we blijven racen. Dat zei Frans Verschuur, leider van diverse raceteam Louis Dekker, sprak met hem. Zo, Ger Koopmans, om de politieke actualiteit door te spreken. We gaan het hebben over dat plan van D66 om die stations weg te halen bij NS. Eerst Sarah Barrel, Uncharted. Dit is het ROS Radio 1-journaal, het Nuzella Carasso. Dennis Mooi, je zei het eerder al, iedereen wil naar huis. Zo eh, rond dit middaguur, eind van de middag, hoe is het nu op de weg? Nou, er staan nu elf files, zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik pik even de plekken eruit waar je echt veel vertraging oploopt. Dat is de A6 vanuit Muiden naar Lelystad, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Almere, Buiten-Oost en Lelystad staat 3 kilometer file. dus maar één rijstrook open. En een drie kwartier vertraging op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... tussen Rozenburg en de Botlektunnel. Daar staat 7 kilometer file. Ze zijn de lenzen van de camera's in de tunnel aan het schoonmaken. En daarom is de Botlektunnel richting Rotterdam afgesloten. Je kan er langs via de Botlekbrug, maar dat kost je dus... Drie kwartier extra. Door die file staat het ook weer vast in spijkenis op de N218 naar die A15. Ook een half uur vertraging over twee kilometer. De politieke actualiteit bespreek ik met Ger Koopmans, oud-kamerlid van het CDA. Vanaf morgen trouwens ook waarnemend burgemeester in Stijn. Goedemiddag, meneer Koopmans. Goedemiddag. Ja, en er was politiek uh, deze tweede paasdag. Een voorstel namelijk van Stientje van Veldhoven van D66. Laten we even naar haar luisteren, want zij wil dat de NS niet langer eigenaar is van stations en stationsgebieden. En je ziet nu dat bijvoorbeeld de perrons van ProRail zijn. Uh, en dan waarschijnlijk houdt het halverwege de roltrap ongeveer op. En dan zijn de stations van de NS. Uh, bovendien moeten we moet uh, regionale vervoerders, zoals Arriva...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 Uh, voor de reiziger is het de bedoeling natuurlijk... dat de, de, de dienstverlening er alleen maar op vooruit gaat. Ja, meneer Koopmans, u bent uh, ook commissaris bij Arriva... sinds een jaar of drie. Mevrouw van Veldhoven noemde het bedrijf al eventjes. Uh, uh, bent u het eens met haar voorstel? Nou, ik heb het altijd uh, als nuttig gezien dat je heel goed nadenkt... in het Nederlandse spoorsysteem over wie daar uh, wat doet. En concurrentie uh, is prima. En dat moet vooral op een gelijk speelveld gebeuren. En uh, mevrouw van Veldhoven heeft gelijk. De stations, dat is een beetje een rare dubbele situatie. De NS is daarbij uh, en de klant die met treinen voorbij komt. En ze zijn vaak eigenaar van de gebouwen. Ja, vaak, hè? want daar is, is nu bij ons in ieder geval wat verwarring over. Vorige uur zei iemand van de NS, eigenlijk hebben wij maar 80 stations. De andere 320 zitten bij ProRail. Bij ProRail zeggen ze weer, nou nee, eigenlijk zitten ze bij de NS... maar dan zoeken ze het nog verder uit. Weet u hoe die verdeling nou precies is? Of, of is dat voor u nou, ook dat... niet helemaal <laughs> duidelijk? Dat maakt in elk geval dat mevrouw van over helemaal een punt uh, te pakken heeft. Nee, wat, uh, het is heel vaak uh, gebleken. Ik heb wel eens kaartjes gezien van stations... waarbij echt per vierkante meter zo ongeveer een andere eigenaar was. Dus op zich dat al is een reden om te zeggen... Uh, schoon schip maken, eens even kijken of dat je dat niet verstandiger kunt doen. En ik zou... Uh, Zeg maar, ook de Kamer in overweging willen geven... en ook staatssecretaris Mansveld in overweging willen geven... denk nog eens na of dat je misschien niet een heel nieuw bedrijf opricht... wat uh, de gebouwen in bezit heeft... en zorgt voor een uh, misschien nog hoger rendement op dat gebied. Ja, want u had het over een, een eerlijk speelveld, en D66 ook... Voor, uh, voor de concurrentie op het spoor. Nu zeggen ze bij de NS... ja, maar wij bieden Arriva andere bedrijven alle ruimte aan op die stations. Soms grijpen ze hem, soms ook juist niet... Uh, heeft Arriva bijvoorbeeld nadeel bij, bij de situatie zoals die nu is, wat u betreft? No. Nou, we hebben wel eens meegemaakt dat je wat langer moet vragen... of dat uh, je het gevoel hebt dat de concurrentiepositie niet helemaal uh, gelijk is. En uh, nou ja, dat is ook iets wat directies met elkaar moeten bespreken. Maar in algemene zin uh, is het denk ik heel goed dat de politiek erop toeziet... dat er sprake is van een speelveld voor Violia, voor Arriva... voor, noem ze maar allemaal op, en ook voor de NS. En dat kun je natuurlijk het beste organiseren door uh, de stations in, uh, in één maar dan zeg maar, een op, op afstandsgezette hand te zetten. Het gaat ook over heel veel geld. Um, bij de jaarrekening van de NS is er sprake van een kleine 800 miljoen... uit uh, uh, andere activiteiten dan uh, op het spoor rijden. En het grootste deel daarvan, ben ik van overtuigd, zal uh, vastgoed zijn. Ja, dus dat is de winst die ze behalen op de stations en ook in de stationsgebieden? Dat is de omzet. De winst, weet ik niet, die staat er niet in. Maar dan gaat het over de omzet. En het is dus een, een, een fors bedrag waar je maar met elkaar heel goed over moet praten. En de Kamer heeft recent ook nog een keer een debat gehouden... over wat dan heet de deelnemingen van de staat. Dus de NS, eh, daar waar de staat 100% aandeelhouder van is... evenals voor ProRail en andere bedrijven. En dit lijkt me daar een heel eh, belangrijk onderwerp voor. Ja, en weet u waarom dat niet eerder helderder is geregeld? Bij de splitsing? Nou... De... Daar is vaker over gesproken, over de plek van, van, van de stations... ook vanuit allerlei optieken. Ik heb zelf, toen ik nog Kamerlid was, eerder een nota gemaakt... waarin ik aantoonde dat de informatievoorziening op de stations... voor de uh, reiziger ook abominabel was. En dat had onder andere met, te maken met het feit... dat uh, de NS niet altijd geïnteresseerd is om op dat station... voor alle uh, wensen die een reiziger heeft... bijvoorbeeld waar is het tramstation, waar is het busstation... waar kan ik dit, waar kan ik dat vinden... Nou, niet altijd geïnteresseerd om dat uh, perfect uit te leggen. Ja, en u zegt als je een apart bedrijf hebt, uh, dat kan dat goed regelen... en zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat de kaartjesverkoop... van alle uh, vervoersaanbieders die dus een beetje lekker dicht bij elkaar zitten. En voor iedereen ja, zichtbaar. En, en, en, en proberen dan natuurlijk zoveel uh, als, als mogelijk... op een mooie manier geld mee te verdienen. Misschien zou zo'n nieuw bedrijf zelfs uh, een combinatie kunnen zijn... van uh, uh, een nieuwe organisatie. Misschien zelfs dat je de pensioenfondsen erbij kunt betrekken. Oh, oh, Want je oh, krijgt om... het wel heel druk. <laughs> ja, toch? dat zou best kunnen. Maar het gaat over uh, enorm veel en heel interessante uh, vastgoed. Stations zijn toch plekken waarbij elke dag... Uh, veel mensen komen, het zijn geen uh, winkeltjes achteraf, maar het zijn vaak hele grote en belangrijke knooppunten waar investeringen gevraagd worden. Kijk wat er in Utrecht gebeurt. Nou, uh, ik zeg het ook maar als suggestie. Ja, want waarom de uh, pensioenfondsen, er naar... want er wordt tegenwoordig bij alles volgens mij naar de pensioenfondsen gekeken. Omdat die Dat veel ik... geld hebben of zit daar ook nog <laughs> een uh, argument achter? Nou, dat vind ik op zich een terecht kritiekpunt van, uh, op wat, uh, wat, u teken, wat u zei. Maar tegelijkertijd, ik denk, het gaat over grote hoeveelheden geld... die erbij betrokken zijn. Ik denk dat het, uh, dat het mogelijk moet zijn om met iemand... met bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkelaar... of met een nieuw ontwikkelbedrijf... of een nieuw bedrijf wat dit wil oppakken. En dat kan best, er kan ProRail in zitten... er kan de NS in zitten, kunnen anderen in zitten. Dat je zorgt dat het in elk geval op afstand komt van de NS... Uh, dat moet natuurlijk wel goed gefinancierd zijn. En je moet met elkaar uh, uh, zorgen dat in elk geval het speelveld... voor iedereen die klant is, uh, zo uh, uh, eerlijk mogelijk is. En zo gelijk mogelijk is. Ja, dat, daar spreken ze morgen over in de Kamer. Uh, morgen wordt voor u een heel andere dag. Want u wordt morgen waarnemend burgemeester Van Stijn. Hoe ging dat? Ja, dat klopt. Nou, eh, niet afgelopen vrijdag, maar de week daarvoor belde eh, gouverneur Bovers, de commissaris van de koningin van Limburg, die belde mij op. En die vroeg mij, zou je dat willen doen? Want de huidige burgemeester, die dat tot vannacht eh, nog is, de heer Baske, die wordt eh, burgemeester van Gorkum. En toen heb ik ja gezegd. Ja, en, en uh, was dat toen nog een moeilijk traject of was het binnen, binnen een weekje ook echt geregeld? Nou, dat was binnen een paar dagen geregeld. Ik ben toen een paar dagen later uitgenodigd op het uh, provinciehuis. Ik had toen zelf al met mijn uh, baas, want ik ben in dienst van een bedrijf... Uh, gesproken van hoe doen we dat? En uh, hij zei nou, ruim baan, want ik vind het prachtig dat jij dat mag doen... Ik ben uh, op, normaal gesproken consultant of adviseur. En hij zei, uh, doe maar. Dus dat hebben we op afstand uh, uh, gezet. En ik heb dat helemaal met de gemeenteraad doorgesproken. Ik heb ook met de gemeenteraadsfractievoorzitters, fractievoorzitters... want dat waren het doorgesproken wat hun wensen waren. Wat willen ze? Iemand die voorop loopt, iemand die uh, uh, achterop loopt... en kijkt of het een beetje goed gaat, zegt u het maar. En? en uh, wat zei zeiden nou, ze? Met de, met de gemeenteraad hadden we een heel leuk, uh, zoals dat dan heet... klikgesprek, klikt het met elkaar. En we hebben beide de conclusie getrokken dat het klikt... En, en dus voorop lopen? U mag ja, er vaker dan één keer per week komen in Stijn? Ja, dat werd uh, wel gewenst en dat vind ik zelf ook wel uh, fijn. Ik vind het heel spannend en heel, ik voel me erg bevoorrecht uh, dat ik dat mag doen. Ik heb al veel gedaan in het openbaar bestuur, raadslid, wethouder, lokale burgemeester, statenlid, kamerlid. Maar burgemeester ben ik nog nooit geweest en uh, fantastisch. En, en heeft u ook al een beetje ingelezen wat er speelt in Stijn, waar u morgen mee te maken krijgt? Nou, morgen vroeg hebben we de eerste collegevergadering... en ik heb uh, een uh, map met stukken toegestuurd gekregen. En uh, dat vond ik op zich wel weer heel interessant. Ik ben tien jaar, elf jaar bezig geweest met uh, grote Haagse politieke zaken... En ik was benieuwd, toen ik die map binnenkreeg uh, van hoe kijk je daar nou naar. En ik moet u zeggen, bij de eerste pagina, toen het over een wegafsluiting ging in uh, Stijn, was ik eigenlijk weer letter voor letter geïnteresseerd in wat daar gebeurde, wat de afwegingen zijn. En u was om, eigenlijk uh, bang dat u misschien het een beetje dorpspolitiek zou vinden, maar dat was niet zo? Nee, absoluut niet. Nee, nee dat is, alle dingen die voor mensen van belang zijn, zijn de moeite waard om uh, uh, als overheid om daar uh, je, je tijd in te besteden. En of dat nou uh, de bankenunie is uh, voor Europa of het is een wegafsluiting in uh, de gemeente Stijn. Dat kan voor mensen buitengewoon ingrijpend zijn en uh, belangrijk om uh, goed naar te kijken. Om maar een willekeurig uh, voorbeeld, ja. te pakken uit die map want, die er morgen ligt. Want die weg die wordt afgesloten of gaat u dat tegenhouden? Ik nee, kan dat niet als ik burgemeester? Heb, he? ik, ik heb gewoon een stuk gelezen waarin die wegafsluiting <laughs> okay. stond. En er stonden een heleboel andere dingen in de map. En die waren, ik vond ze allemaal heel interessant om weer eens uh, uh, op dat niveau, uh, belangrijke niveau, uh, wat burgers direct raken, uh, gewoon een heleboel dingen tot je te nemen. Nou, daar gaat u morgen mee aan de slag. In Stijn, hebben ze daar ook een station trouwens, van de NS? Of, uh... Ja, ongetwijfeld. Ja, ik moet even goed nadenken. <laughs> ik zit natuurlijk vaak genoeg in de... Ja. <laughs> nee, dat, nee, dat maakt me niks uit. Ik ben gisteren een uur lang uh, gaan rondrijden in Stijn. Door uh, Stijn en Nattenhoven. Maar geen station en, gezien dat beheerd wordt door de Ur NS. En Ur geweest. Nee, prachtig. En Elslo natuurlijk ook. Ja, maar geen station gezien. Even niet. Ik moet, nee. ik, moet ik ben echt aan het nadenken natuurlijk. Ja. Nee, dat begrijp mij dat ik terwijl u praat. Nou. Maar... <laughs> <laughs> maar uh, wees nou, gerust, we uh, de landelijke politiek nog geen gaat erover morgen. Ja, en als er geen station is, dan gaan we ervoor pleiten. Oh, ja. Nou, daar zo zou ik u ook maar eerst in verdiepen of dat nodig is. Maar goed, meneer Koopmans, <laughs> we horen vast nog van u... en uh, we spreken elkaar weer binnenkort hier uh, in het Radio 1 Journaal. Graag gedaan. Dag, goeiemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, Jan van der Putten. Goedemiddag. Veel websites melden welke 1 april grappers op het spoor zijn gekomen. Volgens het parool houdt de troonswisseling de grappen maken sterk bezig. Zo zou voetbalvereniging WVHDEW een letter aan zijn naam toevoegen, de A van Willem-Alexander. De club zou voortaan heten Willem-Alexander vooruit. De KNVB zou geen bezwaar hebben. Een aantal grappenmakers heeft inmiddels spijt. De politie in Utrecht trok de grap over Top Gear terug. De Groningse gemeente Old Ampt slikte een grap over waterbuffels in. Want er zouden waterbuffels worden uitgezet bij het Oltamt Meer. Echt waar, zei de gemeente tegen RTV Noord. Inmiddels heeft burgemeester Smit hoogstpersoonlijk... zijn excuses aan de zender aangeboden. Minister Ploemen belooft geld voor Syrische vluchtelingen. Dat kon u al horen. En op Twitter wordt daar honend op gereageerd. Een van de minst geslaagde 1 april grappen, twittert iemand. En wij dan nog meer bezuinigen. Iemand anders zegt: Het geld kan beter in Nederland worden besteed. Vorige week werd in België een vermoedelijke terrorist doodgeschoten op de snelweg. In verband daarmee wordt de omgeving van het Justitiepaleis in Brussel nu extra beveiligd, meldt de site van de redactie. In het huis van de doodgeschoten man lagen zware wapens en munitie. Ook vond de politie een lijst met namen van rechters, officiers van justitie en politiemensen. Vandaar die verscherpte bewaking in Brussel. Nou, toch nog wat 1 april grappen uit het buitenland. Volgens de Waalse omroep RTBF is de Franse oud-president Nicolas Sarkozy verhuisd naar Brussel. Hij ligt in Frankrijk onder vuur vanwege zijn fondsenwerving. In Brussel heeft hij een appartement gekocht, zegt RTBF dan, haha. En zijn vrouw Carla Bruni is al gesignaleerd bij de slager. De Britse krant Daily Mail schrijft dat er uilen worden getraind om post te bezorgen. Precies als in Harry Potter. De Daily Express zegt dat koningin Elisabeth Kamers gaat verhuren in Buckingham Palace voor 10.000 pond per nacht. En voor dat geld mag je met de royals mee ontbijten. Diverse media melden dat Richard Branson van luchtmaatschappij Virgin... vliegtuigen met een glazen bodem wil inzetten. Nou, leuk voor mensen met vliegangst. Op de site van de Volkskrant doen twee Nederlanders verslag van hun reis naar de Falklandeilanden En ze stuiten op een bizar fenomeen. Zimbabwanen die mijnen ruimen. Tijdens de Falklandoorlog oorlog hebben de Argentijnen 25.000 mijnen op de eilanden gelegd. De Zimbabwanen, werknemers van een Brits bedrijf, die ruimen ze nu op. Het is oppassen, uh, natuurlijk niet alleen voor de mijnen, maar ook wel voor het grillige weer. Een harde windvlaag en je ligt voorover in een mijnenveld. Caroline Kennedy, de dochter van de vermoorde president John F. Kennedy. Ze wordt ambassadeur, ze gaat voor de Verenigde Staten naar Japan... meldt de Washington Post. Zij was een belangrijke steun voor president Obama bij zijn herverkiezing. In Amerika is het niet ongebruikelijk dat de president als dank daarvoor... een ambassadeurspost toewijst. En media in Saudi-Arabië schrijven over de beroving van een Nederlandse goudhandelaar. Die werd in Dubai mishandeld door een Saoedische nepprins, compleet met gevolg. Dat gebeurde in een deurhotel, onder meer geslagen met een riem en een stok omdat hij geen respect had voor de nepprins. Slachtoffer wist te ontsnappen, de nepprins is gepakt. gebeurde allemaal in februari en die zaak is nu voor de rechter gekomen. Tot zover het mediaoverzicht. April is Oranjemaand bij twee dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranjegevoel. Als elfjarig jongetje zag hij de koningin voor het eerst in levende lijven.